Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Duizenden Rooms-Katholieken zijn in de Filipijnse hoofdstad Manila de straat op gegaan om te protesteren tegen het gewelddadige antidrugsbeleid van president Duterte. Volgens de organisatoren van de protestocht deden er 50.000 mensen mee. De politie houdt op 10.000 demonstranten. De antidruksoorlog van president Duterte heeft tegen de 8.000 mensen het leven gekost. De Rooms-Katholieke Kerk heeft veel invloed in de Filipijnen... Maar niets wijst erop dat Dutertes zijn medogeloze antidrugsbeleid verzacht. Eerder noemde hij de kerk een hypocriete instelling. In de omgeving van de Franse havenstad Calais verblijven weer honderden vluchtelingen. Dat zijn hulporganisaties die de schatting baseren op het aantal maaltijden dat ze uitdelen aan vluchtelingen. Het illegale vluchtelingenkamp dat bekend stond als de jungle van Calais werd in oktober ontruimd. Mogelijk is een deel van de bewoners weer naar de stad teruggekeerd. Vanuit Calais hopen vluchtelingen de oversteek te maken naar Engeland. In Maleisië is een vierde verdachte aangehouden voor de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De verdachte is een Noord-Koreaan. Kim Jong-nam werd deze week op de luchthaven van Kuala Lumpur vermoord. Vermoedelijk kreeg hij een giftige spray in zijn gezicht gespoten. Kim Jong-nam was een criticus van het Noord-Koreaanse regime. Overigens is er geen bewijs dat Noord-Korea achter de moord zit. De Noord-Koreaanse ambassadeur zei gisteravond tegen verslaggevers dat Maleisië mogelijk samenwerkt met de vijanden van Noord-Korea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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak leeft. met het uur de maar... Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Toebak leeft. Bij ZFM. Dit is een cultuur die al tijdelang boekert. Die moeten we te lijf. Die mensen die alleen geloven in het grote dikke ik. Start from the top again Take it all from the top weggetumft, blauwtje gelopen, werkval, wat voor theorie achter deze plaats? De Kaiser Chiefs ontstaan in 2005. Ah, oh, wat hadden ze een leuke plaat. En wat is dit eigenlijk ook een leuk plaatje? Zeker weet ik mezelf van de laatste album. En ze kennen elkaar al sinds echt elf jaar oud. Dus echt gaat heel lang terug. De band die ze hebben, dit is nou band, nee. Geen ba band. Het is geen band. Dit is, hier hebben ze wel een band. Dit is echt heel iets bijzonders. Deze uh, Nick Simon Peanut. Oh, Peanut heet die, man. Oké, okay. oh. dat zou ik wel kunnen doen. Maar goed, uh, allerlei mm -hmm. grote hits hebben ze gehad. De Teams komen uit Leeds, Engeland vandaan. Het is alweer de tweede geheel te dus vinden in dit radioprogramma. Met allerlei wetenswaardigheden. Wetenswaardigheden. Start hier. De band. Heeft een momentje? Waarom? Wat? Wat? Wat? Nou goed, ik uh, normaal doe hem altijd even een kant hier, maar uh, hey, uh, hey, uh, wij weigert nu mee. Bij... Nee, nee, ik wil die andere weg hoor. Nou goed, even een kijkje in het verleden van valt te doen elke week. Het is vandaag 18 februari. Ik had het al treffen niet ingezet, vandaar dat hij er niet uitkomt. Oh. Goed, wat gebeurt er door de jaren op deze datum? Heb je al wat die uh, heren? Ja, zeker. In 1929 was de eerste aankondiging van de Oscars. Oh ja. Dus over twaalf jaar... De Oscars. Wordt het wel waarschijnlijk een heel groot feest, want dan is dat 100 jaar geleden. Ja. En weet je nog wie uh, de, zeg maar, de prijs hebben gekregen toen? Ik, nee, nee. nee, nee. Nou, ik heb net even een stukje zitten lezen. Ik had het nog geweten, met kwijtgeraakt. Ik weet wel dat ze eigenlijk de, vroeger de uitslag van de Oscars al veel eerder bekend maakten. Echt soms al een maand van tevoren. En dat hebben ze steeds meer opgeschoven. Geen, dat is een week van tevoren. geef het een dag van tevoren. En nu wordt het op de dag zelf wordt het bekend gemaakt. De Oscars. Ja. En uh, dus, uh, ja, interessant. Als je ook al die oude films erbij ziet gaan. Leuk. Goed, wat is er nog meer gebeurd door de jaren heen? Eh, ik zie onder andere dat Jefferson Davis... Uh, is de, de president van de, de geconferidireerde staten. Ik vond het heel moeilijk om te lezen, maar het komt erop neer eigenlijk dat Amerika in de tijd, uh, 1861 tot 1865, toen was hij president, uh, was toen opgedeeld nog. Je had toen ja, toen nog. Uh, de burgeroorlog, en die was ontstaan onder andere dat de zuid wilde geloof ik de slaven wel afschaffen en de Noord niet. En uiteindelijk daar was het verschillen over. En uiteindelijk deze Jefferson... Uh, de Zout die had Oh, andersom. <laughs> ja, ik, daar, was al die, daar, daar, daar waren altijd. al die plantages en zo in. de Oké, ik ga het altijd door elkaar. Maar het was industrieel. Oké, okay. maar goed, uiteindelijk. Deze man wilde weer tot elkaar komen en dat lukte niet uiteindelijk. Uh, maar goed. Uh, hij is dus heel kort president geweest, uh, vijf of zes jaar. Wie is er nog meerjarig? Of wie. Uh, dat is er nog meer? Ja, uh, ja, dat is ook wel leuk. Uh, in België had je het, het, uh, werd het wereldrecord van regeringsonderhandelingen ge, uh, gebroken. Want in 2011, want na 249 dagen heeft België dus dat wereldrecord regeringsonderhandelen. Heeft het, uh, hoe zeg je dat? Ja. Nou, Irak had uh, minder dagen en België heeft dus dat record verbroken. Tienduizenden mensen doorheen het land, vieren op cynische wijze het uh, wereldrecord. En uh, maar ja, achteraf bleek dat er in Cambodja in uh, 2003, 2004 een langere formatieperiode was. Maar ja, dit is naast onze deur. En dat je zo lang aan het onderhandelen bent om een nieuwe regering te maken. 249 dagen. Ja, heel, ik kan me nog wel herinneren dat ja. ze echt uh, aan het bakkeleien waren toen. Ik ga het al leren over uh, uh, Clyde Tombaugh. Die, uh, uh, die heeft in 1930 de dwergplaneet Pluto ontdekt. En het werd altijd beschouwd als de negende planeet van het uh, zonnestelsel. Later is het uh, dat, daar veranderd. Want toen uiteindelijk werd het in 2006 werd het beschouwd als de negende planeet. En daarvoor was het. Een dwergplaneet. Ja. Oké, okay. oh, dat is het verschil. heel klein verschil. Maar goed, hij was zichzelf ook best wel gebiogit Op jonge leeftijd maakte hij al telescopen en ging hij naar de, de sterren kijken. En uiteindelijk heeft hij zelf nog een paar keer een melding gemaakt van ufo's. Op 20 uh, augustus 1949 zag hij verschijnen ufo's in de buurt van Lac... Uh, Krakus in New mexico New mexico daar zijn de meeste sightings ook gezien. Hij beschreef ze als zes tot acht rechthoekige lichten en verklaarde. Ik heb dat dit uh, verschijnsel aards is. Uh, ook dat het weer spiegeling is. Volgens mij komt het van een andere planeet. En heel veel mensen namen dat niet serieus. Maar hij is er toch heel fanatiek mee bezig geweest. En ik ben ook weer even aan het zoeken geweest. En ik heb ook allerlei filmpjes weer gezien. Het, soms dan krijg je toch wel van... Hmm, ik weet niet of ik hier meer over wil weten. Nee, laat maar even. Ja, maar wat wat trouwens heel grappig is. Want dan denk je wel eens van, goh, worden uh, we oud? Ja, we worden oud. Want ja. het is niet te geloven. Het is gewoon al 22 jaar geleden. Ja. Dat de, de chip, uh, de pinchip, uh, werd, uh, de chipknip en zo. En dat soort dingen. Dat, dat werd geïntroduceerd door België. Als je een Proton, de elektrische portemonnee. Ja, ik heb dat maar... je met je kaart kon... Uh, uh, twaartjes en dat soort dingen kan doen. Nee, dat swipe is nu. Ja, maar dit maar was ook was wel het... heel makkelijk betalen. Ja, maar heel dit is makkelijk. Dus al in 1995, of in 2015, werd het alweer uh, uitgefaseerd. Dus het heeft helemaal niet zo lang geduurd. Nee, nou, ik kan me er ook helemaal niks van herinneren. En volgens ik, mij... vond het ik vond het wel Jij makkelijk. Je hebt het wel gebruikt. Toen. Ja, zeker. Maar je kon echt dat 125 euro kooi er gewoon zo aftrekken. Als je de kaart kwijtraakte, dan was je ook die 125 euro kwijt. Die zat gewoon op de kaart. Ja. En je hoefde geen code, geen extra code in te voeren. Dus ik kan me best voorstellen dat mensen zeiden van, uh, laat maar even. Ja, ik op een gegeven moment had ik inderdaad mijn kaart was gegeten. Of, uh, en toen uh, ging ik terug naar de supermarkt. En toen uh, kreeg ik hem. Maar ik denk van juist, ja, dat vond inderdaad wel 60 euro op. Iedereen had uh, gewoon geld. Maar ja. ik vond het handig om portonee te gebruiken. Van, nou, je zet 125 euro op. En dan uh, kan je dat gewoon opmaken. Maar nu is het, iedere betaling wordt nu geregistreerd. Het staat op je bank. En yeah. uh, ze kunnen je volgen. En dan met die chipknip kon dat niet. Oh, okay. Dus het is eigenlijk, uh, misschien hebben de spion uh, oprolnetwerken wel gezorgd dat het eruit is. Ja, nee, nee, klopt. Tegenwoordig houden ze niks meer in de gaten. Ze hebben alles losgelaten. Nee, niks ze houden hier hou juist veel meer in de gaten. Want als jij het op je chip hebt... Ja? en uh, dan, op dat moment betaal je, dan, dan, is het, dan is het niet meer te zien waar je het uitgegeven hebt. Want dan moet je echt die kaart hebben. En okay. uh, nu is het dat, dat alles dus weer op je bankafschrift staat... Oké, okay, dus. Oh, nee, ik dus dacht dat je dan... meer te volgen dan. Uh, dan ja, met de dan niet tijd. Dus ja. jij vond het leuk aan dit apparaat dat je niet gevolgd kan worden. Dat het eigenlijk een soort. Uh, digitaal geld uh, is. Ja, digitaal portemonnee? Niet... Ja, digitaal. Meer ja. is er niet. Nee. Goed, straks de verjaardagen. Uh, voordat we helemaal in de Frikitaal uh, verdwijnen. Is er even een nieuwe zinger. Of is er een nieuwe singer? Ik je het eigenlijk niet. Het is alweer een oude singer van Black Honey. En ik vind het wel een hele stoere videoclip erbij. Zit een dame met een witte pruik op. En dan word ik altijd wel al helemaal gek in de woestijn. Die wilde dingen beleven. Let's go! Gitaarmuziek. Dan lekker, zo'n simpel gitaartje. Black Honey, Pride and Joy. Dat was een grote hit die ze hadden alweer een jaar geleden. En dit is voor mij al iets wat ook toen een beetje uitgekomen is, wat niet helemaal opgepikt is, volgens mij. De, een van de latere singles of eerste singles van. Uh, hoe heet u weer Black Honey. En Hello Today. Ja. Hallo vandaag. hallo vandaag. En vandaag Hi. zijn er weer wat verjaardagen. It's your birthday. Precies wie is de jarig? Vertel. Ja, eh. Alessandro Volta. Wie? Italiaans natuurkundige Volta. Volta. Je, ken, je hebt overal in iedere stad wel een Volta-straat. Ja. En hij is dus degene die de ontdekking heeft gedaan van de elektrische... Batterij, oftewel de Voltaïsche cel, oftewel de zuil van Volta. Hij is dus eigenlijk uh, de grondlegger geweest van uh, energie en toestanden allemaal waardoor wij uh, elektriciteit hebben. Welke? Okay. Hé, hey, dat is je niet, hè? Nee, je gaat ja. heel lang terug, dit ook. Ja, dat is, ja, zeker. 17 oh, zoveel? Ja. Oh, wat een ziek idee. Ja. Nee, het is bijzonder. Graaf, ja. uh, vandaag zou jaren zijn geweest, maar hij is al overleden. In, uh, in 2010, ik heb het over de laatste Canadese veteraan van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb het over John Henry Foster. Hij was toen 109 jaar oud, toen hij overleed in 2010. En hij heeft toen uh, als kindsoldaat uh, voor Canada... Hij wilde heel graag wilde het leger in. Hij wilde zo graag helpen in het Eerste Wereldoorlog, dat hele gedoe. En toen was hij dus 15, heeft hij een opleiding gedaan. En toen was hij daar eigenlijk helemaal klaar voor. En toen uiteindelijk uh, toen trokken alle, uh, Canada alle uh, soldaten... Terug, want je moest 18 zijn. Hij had zich bijna zelf doorheen gepraat. En ja, hij heeft hem laatste moment niet meegedaan. Maar hij wordt wel gezien als uh, ja, een veteraan, dus in de Eerste Wereldoorlog. En later is hij gewoon een heel andere baan gedaan. Nou, hij is ook nooit op al die lezingen geweest, nooit al die herdenkingen gehad. Zo van: ja, ik heb helemaal niet gevochten, Ik heb wel die opleiding gedaan. Ik heb wel in het voortraject gezeten, maar niks meegedaan. Goed, Aha. tot zover deze uh, oorlogsveteraan. Oké. Okay. Nou, ik heb hier een andere iemand. Dat is de Enzo Ferrari. Okay. Die, die is vandaag uh, in 1898 18, geboren en hij, hij is inmiddels, uh, hij, hij is toch 90 jaar oud geworden. Okay. Ja, hij heeft dus degene met de, de auto met de Cavallino Rampante, oftewel het stijgerende paard heeft hij gemaakt. Want zijn vader vond dat eigenlijk wel een goed idee uh, om dat zwarte paard op de, licht, op, op, op de auto te zetten. Dus, uh, ja, hij is dus uh, de, de ontwerper van de Ferrari. Ja, hij is strijd geweest. En hij met, is uh, ook echt coureur geweest in vooral lokale races. Hè? Toen heeft hij de Scuderio de renstal van Ferrari heeft hij opgericht. Ja, hij ja, ja leuk. Had. Hij mocht de naam nou eerst niet gebruiken. En, uh, altijd met, uh, een beetje ingevecht met Alfa Romeo. Hè? Dat, uh, daar heeft hij eerst voor gewerkt en uiteindelijk heeft hij van Alfa Romeo ook nog gewonnen. Vandaag is hij jarig. Ik heb het over Reinier Paping natuurlijk. Ja, van, uh, weet je nog wel, van uh, de, de Elfstedentocht. Dat is lang geleden. Ik zeg even daar nog een stukje... Uh, nee, heb ik heb geen uh, stukje... Vraag oh, wel, heb ik wel een stukje over. Reinier Paping, na een solo rit van 100 kilometer, als winnaar over de streep kwam. 21 minuten voor Jan Uitham en 22 minuten voor Jean van den Berg. 21 minuten, 200 kilometer had hij op een minuut na 11 uur nodig gehad. Echt bijzonder hoor, Paping. Uh, wordt, uh, hoe oud wordt hij eigenlijk vandaag? Even te kijken waar ik het meisje is. Momentje, hij wordt vandaag 86. En ja. regelmatig nog te zien in allerlei programma's over, uh, over, over sport natuurlijk. Leuk. Ja, uiteraard. Ja. Wie vandaag ook jarig is, maar hij is inmiddels ook overleden al. Dat is Hans Asperger. En hij was een Oostenrijkse kinderarts en naar hem is dus het syndroom van Asperger genoemd. Want hij merkt dus een gedragspatroon en een patroon van vaardigheden, op die hij omschreven met autistische psychopathie. Dus een gebrek aan inleveringsvermogen, weinig vaardigheden om vriendschappen te sluiten. Eenzijdige conversatie en enorme belangstelling in bepaalde zaken en onhandige bewegingen. Ja. Ja, nou ja inderdaad. Je kent ze allemaal, hè? Die personen. Ja, je je kent ken ze allemaal. Ze, ja. Ja, oh, ja, ja, ja. Je ze Ook gewoon. gedetailleerd over hun eigen favoriete onderwerp kunnen ze spreken. En ja. Dit wordt onder autisten viepen genoemd. Wist je dat? Ja. Met een ja, F. Nee. Hey Pascal, ik was vorige week op een feestje en daar had iemand, die was echt de torrenman werd hij ook genoemd. En die was helemaal gek van torren en die, die uh, organiseerde ook alleen meetings. En dan gingen ze zich met het bos die gingen ze torren zoeken. En die kon er zo over vertellen. Ik vind het dan wel een half uurtje leuk. Maar een gegeven moment denk ik van, ik wil ook wel even over mijn eigen verhaal vertellen. Mag ik nu? Nee, maar dat kan niet. Ja. Dan, dan stappen ze dus op en dan zeg je nou nee, het, het, het gaat over Toren nu even, mijn leven. Eh, dus dat is altijd lastig om met dat soort mensen. Maar ze zijn erg goed in. Ze zijn erg goed in alleen dingen. Vandaag is ze ook jarig. Ze is geboren in 1933. Ik moest je even rekenen, is ze 83 geworden? Hij ah, heeft grote hits, gehad, even een grote hit van Joko Ono. hou je vast. Wat? Wat de fuck? Wat? Joko, hallo. Joko, hé! Hey, hé! Hey grip! Grote hit? Beats! Oh maar grote hit is gewoon geweest dat zij uh, met de grootste artiest, singer, songwriter uh, nou, van de eeuw heeft, John Lennon. John Lennon ja, is die niet van is... de Rolling Stones of was hij van de Birds? Ja, dacht ik ook. Ja, ja. Sorry. ja, Nou goed, Joko One heeft natuurlijk de, de veroorzaakt van de Beatles, werd altijd verteld. Ja. Nou, ik weet niet of dat echt waar is. Maar het grappige is, ik vroeger, vroeger, vroeger vond ik echt een hiks. Een heks, ik heb er. Gisteren nog een paar keer zitten kijken. Het is wel een hele mooie vrouw. Ze kon ook wel goede muziek maken. Maar het is moeilijk te vinden goede muziek van Joko. Het is altijd extreem gek. Dit ook wat je net hoorde was, bij een of onder, was in 2010. Nou open ze een of andere... Uh... Atelier, Daar ging ze vijf minuten dit geluid te gehoren brengen. Daarna gingen ze een boek tekenen. Het is te bizar voor worden Joko nog steeds actief in de kunstwereld. vooral. 84 wordt ze vandaag. Okay. Uh, vandaag is hij ook jarig. Uh, ik heb het over Dennis de Jong. En Dennis de Jong ken je nog van deze plaat? Ja, hou je vast. Daar gaan we weer. You know Welke band is dit? Stix is dit. Stix. Stix. Okay. Ja, okay. Dennis de Jong, hij wordt vandaag 70. Okay. Dat is de beste frontman van deze band. Nou, Goed. Vandaag is ook nog jarige Jean-Marie En Of Jean is het eigenlijk. Jean-Marie Owell. En ze is Amerikaans. En zij is heel erg bekend geworden door de stam van de holenbeer, et cetera. De hele serie van de aardkinderen. Dat ging dus eigenlijk over uh, ontmoetingen tussen de Cro-Magnon-mens en de Neandertaler. En ze gaf een behoorlijk goed beeld. Ja. Ja, kijk nu echt naar van nou het zal wel. Oké. Okay. Maar het gaf, ze gaf een heel goed beeld van hoe de tijd dus in, de, in uh, toen hoe de mensen zich gingen ontwikkelen en hoe ze trokken over de aarde en zo. Ik, ik heb zelf erg genoten van die boeken. Oké. Okay. Dus daarom... Is het een beetje op waar het gebaseerd Of heeft het echt zo nou, een beetje de duim van uh, Eigenlijk gezogen. was het geromantiseerd. En ja? er was veel kritiek ook uit wetenschappelijke hoek. Ja, ik kan me voorstellen. Maar uiteindelijk bleek wel dat in 2010, dus al jaren nadat zij die boeken heeft geschreven... was er iemand in die bewees wel dat een vermenging heeft plaatsgevonden... tussen de beide mensensoorten. Zoals zij dus in 1980 al beschreef. Dus het waren boeken die gaven echt een beetje een idee van hoe de oermensen leefden. En dat was wel heel leuk. Het is, uh, ja, ja, ik hou van historische romans. Ja, uh, wel zeg? Het is een beetje dat je denkt, oh, zo moet het wel gegaan, gegaan zijn. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Ik zou best ja, wel kunnen. Ik hou ervan om daarover te lezen. Dan. Goed, vandaag is je ook jarig. Gefeliciteerd! We zijn niet zo blij met je, maar goed, het is toch altijd weer interessant... ...om dat soort uh, mensen een biografie te lezen. Ik heb het over Gary Ridgway. Hij is 68 geworden. Uh, hij staat uh, bekend als de, Amer uh, de Amerikaanse seriemoordenaar. Waarschijnlijk heeft hij, uh, ze denken, iets van 90 vrouwen vermoord. Hij staat ook wel bekend als de, de Green River Killer. En uh, ja, dat is... Hij is Amerika's most prolific serial killer. En zijn eerste hier, op de Green River... Iedereen was terrified. You know, I mean, these were places where we picnicked, where we swam, where children ran free. En als je echt die foto's ook van hem ziet. En ook, er zijn fotos van het lichaam, ligium, lichamen die daar in die Green River zijn gevonden. En ook er zijn interviews met hem. En dan praat hij dus heel open over de relatie die hij had met zijn moeder. En zijn moeder heeft het toch wel gedaan. Die heeft hem gewoon ja, niet goed in het leven gezet. En daardoor heeft hij dus uiteindelijk die, al die prostituees die hij opgepikt heeft... heeft hij dus allemaal vermoord en in de rivier gegooid. En dat is natuurlijk ooit nog het plaatje in de wereld gekomen. Dit, deze plaat. Just a sunset strip. De Black River Killer. En iedereen zegt dat dat over dat, af, uh, dat dingetje gaat. Maar dat is niet helemaal waar, geloof ik. Ja, goed. Het is ontzettend interessante manier om daarover te lezen. over Gary Ritchie, hij wordt vandaag 68. Gelukkig ziet hij 48 levenslange gevangenisstraffen uit of zoiets van. Hij zou eigenlijk de doodstraf krijgen. Goed. Uh, degene die ook jarig is? Ja, vandaag uh, prinses uh, Christina der Nederlander. Dus. Uh... Stien, de jongste nee, zus van ons. Ja, ja voorheen Marijke. En, die niet die, die goed die kon Christina. kijken. Ja, ja, misschien hebben ze het daarom. Uh... Dat zeggen ze altijd. Ja? Maar dat is altijd dat het zo? verhaal. Oké, okay, nou, Naam ze is 70 geworden. Hey, ze okay. woont uh, ergens in New York. Ja. En, uh, met haar twee zonen. En uh, ze heeft ook nog een dochter. Die woont bij de vader in, uh, in Engeland. Nou, hartelijk ja. gefeliciteerd. Christine. Die is een uh, Christine die niet kon goed kon zien kan je ook dan weer mee rijden. Maar, nou, maar goed, maak er uit. Goed, nou, uh, tot zover de verjaardag. Uh, we gaan nu even een mopje muziek rijden. Straks nog van Jolande Keuze. Ook weer natuurlijk, wat we klaar hebben voor je staan, is uh, de Zandvoortse bericht. Ik zit even te kijken, wat had ik ook weer klaar gestaan? Oh, natuurlijk, ja. De nieuwe single van Young the Giant. America. And so I've with gold. For someone as I watched you go I am mad because I don't know what you used me for I've been looking for so long President Trump, if you're watching, yeah. you're the president. Yeah. You legitimately won the presidency. Yeah, Now get to work and stop whining about it. Stop whining and get to work, you mother... Nou, sorry, dat zal ze niet zeggen, maar het komt bijna wel zo dat de, de pers steeds meer gaat zeuren over het feit. Ja, hou eens op, hou eens op met met het gezeur over die pers. Laat ons met rust. Ga gewoon aan je werk, dames en heren. Goed, deze plaat ging er niet over. Nieuwe plaat van de young, uh, young the Giant. En je kent ze van Body and Soul Apartment. Uh, It's About Time was de laatste plaat. En dit is een nieuwe rukje van de serie. die heet America. Het is bijna half... En om half altijd er even tijd voor de Zandvoortse berichten natuurlijk. Die heb je ook hebben we voor je klaar zijn natuurlijk. Want dat kan natuurlijk. Dat. Zandvoortse berichten. Precies. Zandvoortse berichten. Vrijdag heeft de organisatie van culinair Zandvoort alweer vorige week is vrijdag trouwens. Een mooie check overhandigd aan Janine, vertegenwoordigd van de Meta Kids. De stichting krijgt 1033,35 cent op de rekening bijgeschreven. Meta Kids is in het leven geroepen om kinderen met metabole ziekte en hun gezin te ondersteunen en laat onderzoek doen naar uh, metabole. En erfelijke vaak dodelijke stoffenwisselingziekte. Heel veel kinderen hebben dat stoffenwisselingziekte. En uh, verder een heel verhaal over um, Ferry en Nicole Verbrugge. Overkam het lot. Ze hebben een uh, dochter. En ook uh, Andor en Diener kregen in november van 2013... een mooie lieve dochter Carmen. En uh, na een paar uh, uur na de geboorte ging het ook mis. Het kind uh, stikte bijna en heeft dus ook die ziekte. En dat is uh, vrij heftig. Het syndroom. En waarschijnlijk worden ze niet heel erg oud. En je moet gewoon onderzoek naar worden gepleegd... En daar is dat geld voor uh, ja, uh, beschikbaar gesteld, 1000 euro. En uh, Curinair Weekend heeft dat opgehaald. En dan kon je dus overal uh, eten. En was er dan nou ook een, uh, een praatje bij? Kan me nog herinneren van vorig jaar. Was er dan nou ook iemand die dan... Of was dat weer een comedy weekend? Uh, ja, dat is het comedyweekend. Dat is het comedyweekend, ja. hè? Dat, ze dan in, dat je ergens in een strandtent wat kan eten... en dan wordt er even goed een, een, een soort praatje gehouden. Dat is dan weer iets anders. Maar goed, Curinair Weekend, goed bezig! Lekker! Oh, wat er dan weer voor ja, Zandvoorts dit nieuws? Dit weekend zijn de kinderen de Zandvoort, Want vanaf uh, vandaag dus. Heeft de VVV dus de Kids Adventure Week georganiseerd. Echt veel te doen, is. echt veel te doen. Ja, zeker. Uh, echt. Er staat echt midden in het Sanfors uh, Courant... Staat, uh, echt wat je allemaal kunt gaan doen. Het leuke is, van uh, je hebt het Heldenplein dan vandaag, dat zei ik. Hè. Tussen 12 en 3 kan je daar een kijkje nemen. Je kunt uh, zondag koken met de kampvuurkok. Midden op het Raadhuisplein ga je samen met de kok broodjes... en andere lekkere dingen bakken. Er is een duinsafari, er wordt een schommel gepioneerd. Er is een 3D-workshop. En de kolonisten in het duin is ook zo leuk. Dat zijn ook spelletjes die ze gaan doen. En je kan gaan schrijven. En er kan ook, dat is wel leuk, volgend weekend kun je gaan karten op de boulevardstaat. Op een vette baanrace kun je met vijf andere kinderen over de boulevard naar de snelste tijd racen. Een vette baanrace. Een vette baanrace. Maar ja, kijk voor het complete programma op www.nl. Zorgt niet voor geluidsoverlast, want ja, dat is Zandhof wel. Ja, wel, ja. Uh, ja. ja. maar is dus www.kidsadventureweek.nl. Ga daar kijken en ga lekker meedoen. En lekker meedoen. Kom Echt. Lekker, uh, Een hele simpele activiteiten van Schoelen, wat bijna weer uit de wereld is. Ge dat kan niet, Dat moet we weer omhoog. Uh, moeten we onder jeuk. Tot het scheuren met ouders, dus wat wel duidelijk. Verder, aankomende zaterdag, dat is vandaag, wordt Zandhof weer opengedoopt tot het scharregat. De naam van onze wat, uh, woonplaats uh, in het verleden... Uh, ja, werd natuurlijk al met carnavalsviering altijd gedragen. Dus uh, dat is nu ook weer het geval. En uh, er kan ook weer gefeest worden. Uh, uh, hoe ging dat ook alweer? Ja, dat is nu. Het feest van de Zotten zal zaterdag dus om half negen weer uitbarsten. Drietal DJ's gaan daar uh, te horen. DJ uh, Corona, DJ Dissi en Feest DJ van Zandvoort. DJ Danny zijn er allemaal, man. Om tot middernacht is er van alles te doen. Uh, je kan daar naar binnen. Je kan van tevoren kaarten kopen. Dat is 3 euro. Als je bij de krocht uh, komt. Ah oh, nee, bij de krocht. Daar is de zaak waar je het kunt kopen. En uiteindelijk kan je ook aan de zaal nog kaarten kopen voor 5 euro. Dus je kan je altijd nog even nadenken, nou, heb ik zin? Nou, ik zie dan wel. Later. Ja, ik betaal je een uurtje meer. Dus het feest kan beginnen. Vanavond. Ja, en uh, het circuitpark Zandvoort heeft al, uh, het jaarprogramma gepresenteerd. En het wordt echt een topjaar met volop spektakel en entertainment. Er zijn uiteraard de jumbo dagen Driven by Max Verstappen. Max Verstappen? <laughs> 21 nee, mei. Zo uitspreken, ja? Ja, dat is wel leuk. En uh, ja, je hebt ook een historische Grand Prix, weer van 1 tot 3 uh, september en voor liefhebbers van de Italiaanse auto's... en van al het goede dat Italië te bieden heeft... de twee weekenddagen van Italia aan Zandvoort... 24 en 25 juni zijn dus ook uh, heel gezellig. Ik, ik realiseer me nu ook dat het weekend uh, van Max stoppen... dat ik er weer hierbij ben. Oh. En er komt ook weer een Brits racefestival. En uh, ja, het is ook een uitstekende locatie voor sportactiviteiten... waaronder dus de runners World Zandvoort Circuit Run... en die dus 26 maart al is. En Cycling Zandvoort, 17 en 18 juni. Dus Nou ja, als je meer wil weten, ga dan even kijken naar de website van het circuit zelf. Het is gewoon leuk om te weten wat ze we allemaal voor leuke dingen gaan doen komend jaar, het okay. seizoen. We hebben er zin in. Ja goed, ik krijg net nog even een berichtje binnen van waar is in godsnaam dat, uh, dat, dat, dat feest, dat uh, de carnaval, dat is gewoon in de sporthallen. Sporthal uh, de Korver. Dat, uh, dat je niet denkt van waar moet ik heen? Korver, oh. daar is het okay. uh, daar Ik is dacht het in de krocht, maar oké, okay. nee, is, is dat zo? Nee, Bij de, dus de krocht, daar kan je de kaarten kopen. Oh, oké. Okay. Daar is het. Goed, ja, een beetje Leuk. verwarring. Goed, het is tijd voor de Jolande ja. We zijn altijd nieuwsgierig. Wat heb je nou toch weer uit de nou ja, kast vandaag één gehaald? Een van mijn beste soulplaten was dat Flodon van de Floders. Maar ik zat te zoeken. Ja. En Het was het Flodon van Modest House. Ja, en ja, Wilke zegt, nou, die moet je een keer gehoord hebben. Je moet hebben, hem wel dus even dus... terugspoelen, terug zien. Ja, is, er, ja, is ja. het echt wel? Ja? ja, je moet een klein stukje terugspoelen. Oké. Okay. Nou, dan gaat hij aan, hoor. Flodon van de. Modest, House. -mous. Modest Mouse Modders En dat is. Uh, ja, dit is mijn muziek. Ik hoop dat je het zelf kan waarderen. Is het dan wel echt de Yolanda keuze? Nou nee. Nee, dan is het geen Jolande keuze. Ja, dit is geen Jolandekeuze. Ah, nee, Kijk, dit dat nee. is wel sal. Dat klinkt wel lekker. Oké, okay, je, je laat hem staan. Ja, ja hoor, ik laat hem staan. Dat is goed. Nou, ik kan het erg waarderen. Oh, dit is fijn, zeg. Ja, er zit toch een lekker basje in dit hoor. Moria's maus, vandaag de Jolandekeuze. Float on. To a the other day. Where he just drove. Laughed it on, but it's all okay Ja, dit is natuurlijk niet echt een landenkeuze. Het Dit is meer gewoon weer een wilkelkeuze. Maar ik vind het prima. Ik kan het waarderen. Modus mouse, Float On hier in de zaterdagmorgen. En ik zit toevallig nog even te kijken naar het, eh, eh, noem je dat, eh, het kopje wie er jarig is. En we zijn een paar mensen vergeten, gewoon echt. Randy Crawford is vandaag jarig. En, en ik zie ook dat Jon Travolta vandaag nog jarig is. En Jon Travolta, ach ja, die is natuurlijk laatst laatste... ontzettend hip geworden hij is trouwens 63 geworden. En Jon Travolta, je denkt van... wie is dat ook weer Jon Travolta? Moet ik je geheugen even opfrissen? Is dat het misschien? Nou, Jon Travolta, ken je natuurlijk ook van dit? Oh ja, yeah. Increase... En toen later Sadie Night Fever. En toen was hij echt ontzettend hip in die tijd. En toen ging hij zelf ook muziek maken. En toen <laughs> heb ik zelfs nog uiteindelijk een plaat van hem gekocht. En dat heette Mr. Moon. Moet je even luisteren. Echt miersoet. Het hele album staat vol met miersoete platen. En het man was in die tijd... na Grease en Sadie Night Fever... Was hij ook in een serie te zien? En uiteindelijk, uh, ja, toen raakte zijn carrière een beetje in een slop. En uiteindelijk werd hij natuurlijk gevraagd voor Look Who's stalking. Ja, die was leuk, hè? Oh. Ja, ja, ja, over uh, dat je uiteindelijk zeg maar het kind kon je dan horen praten, terwijl het kind eigenlijk niet kon praten. Dat was natuurlijk leuk. Later werd hij bekend onder andere met Cat uh, Shorty en Face Off. En het maf is in 2000 ging hij een hoofdrol spelen in Battle of Field Earth. En dat was geschreven door. L. Ron Hubbard, en wij kennen we die van, van de Scientology-kerk. En toen is hij uiteindelijk in de Scientology-kerk terechtgekomen. Daar heeft hij natuurlijk ook helemaal gekleerd, zoals ze dat noemen. Weet je? Dan ga je praten over je verleden. En, gaan alle, ja, uh, en gestript, hè, uh, waarschijnlijk, van al zijn geld. Ja, ook. Ja. Ja. En uiteindelijk heeft hij daar zijn hele haar op tafel gegooid. Dat is allemaal opgenomen. En ja, nu kan hij niet meer uit de Scientology-kerk. Samen met Tom Cruise zitten ze dus er helemaal in vast gewoon. En daar zit hij nog steeds in. En ja, een groot gedeelte van je geld gaat dan gewoon daarin op, hè? En je kan heel veel leren in saint Kerk, maar je kan er ook heel veel last van hebben als je er vanaf wil komen. En dat ja. heeft hij regelmatig gezien in light documentaire. Goed. Dus John Terevolt ja. is vandaag 63 geworden. Gefeliciteerd, Kegel. Oké. Okay. Goed, vertel. Ik zie hier dat uh, sinds Valentijnsdag. Ja. Hoe mooi vind ik dat? Dat uh, Guinee. Die uh, schaft uh, misverkiezingen af na woede over de parade. Wie? Want. Uh, ja, Guinea, wat is Guinea? dat is een land. Oké. Okay. Guinea, het was misschien vroeger Guinea of zo. Denk ik. Ja, dat, dat lijkt het erop ja, ja. Maar de regering heeft het dus afgeschaft. Uh, tijdens de verkiezing van Miss Guinea... paradeerde at, uh, de kandidaten in zwemkleding... voor onder meer minister Siaka Barry van Cultuur. Deze optocht leidde tot veel ophef op sociale media... over zoveel verdorvenheid... Ook veel media spraken maandag schande van de vertoning. Het uh, magazine Flash Guinea stelde op de voorpagina de vraag... of de overheid met de bakpakkenparade prostitutie wilde bevorderen. Barry heeft dus uh, de vergunning van de organisatie... van de Miss Guinea-verkiezing ingetrokken. En hij mag pas weer plaatsvinden... nadat er wettelijke richtlijnen zijn opgesteld over wat er wel of niet mag tijdens een schoonheidswedstrijd in het land. Alleen zo kunnen onze culturele waarden en tradities... op een positieve manier worden uitgedragen. Nou, ja. misschien moeten ze het hier ook eens doen. Want het, het, het, inderdaad, het is ook allemaal veel te sexistisch. Dat kan gewoon niet meer. Het maffe is dat vroeger, ik het nou aan mijn leeftijd... of heeft het een andere tijd met maken? Vroeger werd er best wel heel veel schunnige eh, mopjes gemaakt... Seksistische grapjes. Ja. En het, ik heb het idee dat het helemaal verdwenen is. Ik was bij een, uh, wat ik al zeg, ik was bij Tim Fransen. Die probeerden het toch wel. Met over lullen en uh, over lullen in de oren en zo. Is dan, grappig, maar toch denk je van, ja joh, het is geweest. Yes, weet je wel. Het is een beetje klaar. Maar ik denk, het is nu veel meer over het nieuws dat grappen worden gemaakt. En ook een beetje over ja, Trump natuurlijk. Ja, Trump en terroristen. Dus, dus ik denk, ja, ja, ja, zijn we minder uh, met seks bezig? Is dat het? Of is het? Ja, het is geweest. Het is geweest. Ja. Maar vorig jaar heeft dus ook in Burkina Ik kom niet uit mijn woorden vandaag. Nee? Burkina Faso heeft vorig jaar dus ook een verkiezing voor vrouwen met grote billen geschrapt. Ja, Want top. dat zou ook nog seksistisch zijn. Ja, het is, gaat steeds, nou, dan denk ik Dus zelf, we ontmoeten nou, ja, elkaar moet... toch wel ergens met het geloof. En de niet-gelovigen. Die Niet-gelovigen zijn ook niet zo met seks bezig. De gelovigen al helemaal niet. Dus die ontmoeten elkaar toch. Dus dat is ja. wel een mooi, mooi gebaar. Dus, ja, ik vind ik vind heb zelfs zelf. zo van, nou misschien wordt het dus tijd om inderdaad ergens anders over te hebben dan over het uiterlijk. Oh, over het uiterlijk. Ja, ja dan, is, wat dan, dan is het dus gewoon. Uiterlijk en de seksistische gebeuren voor het slank of niet slank... al die toestanden meer. Oh, okay, ja. Dan is het gewoon klaar ook. Als dat gewoon niet meer is. Gewoon die jurk aan. Ja. Je hele grote jurk. Ja. Met ook iets over je hoofd dat moeten. Nou, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, hè. Nee. nee, is goed. Exit out the same way you came. Exit out the same way you came. vrolijk van wordt. Echt waar dit. De Magic Gang. Ja, de hele gang... Ik kom me vrolijk doen. Er is een videoclubje bij. Voor een man op straat. <laughs> een heel strak pakkie aan. Ik denk, wat heb jij daar nou? Zien, oh ja, dat, dat, dat ding zit daar. Ik snap het. Ik zie, ik zie hem. Ik ja, Ik wil hem eigenlijk niet zien. Maar heb je zo'n strak pakje aan? En die gaat dan dansen. En allerlei mensen hem aan een balletje gooien. Hij doet echt. Eigenlijk met je heel veel positiviteit bij mensen los te peuten. En dat is, ja, daar moet meer gebeuren. Moet echt van die, van die clowns op straat moeten we hebben. Gewoon die echt dwingen dat je weer die lach op je gezicht krijgt. Daar moeten we naartoe, denk ik echt. Magic Gang. And, uh, uh, exit the same way you came. Heet het plaat zo? Oh nee, how can I complete? Oh, nou ja, goed, dat zou kunnen. Hoe kan je compleet worden? Dat is uh, ook een vraag ja. die je misschien stelt in je leven. Het is dus de zaterdagmorgen. Uh, ja, en ik moet nog even rectificeren hoor. Want er staat toch wel op dat het theater de krocht is hoor. Het kindercarnaval. Maar het is kindercarnaval. Ja. Ja, oké, okay. dat andere is niet, geen kindercarnaval. Oh, dat okay. is gewoon in de korver en dat is gewoon voor... Uh, voor Gewone carnaval. Gewoon voor vanavond? ouderen. Vanavond? Ja, ver, verstandige uh, ouderen die uiteindelijk gewoon even, even raar willen doen. Okay. Dat, je, dat je denkt, wat zijn die nu aan het doen? Nou, dat is carnaval vieren. Ik zag gisteren ook weer fragmenten van de jongeren... die dan eigenlijk even uh, zich moeten gaan verdiepen in de politiek. Op wie moet je gaan stemmen? En die staan er met z'n allen zeg maar, uh, op een plaat te dansen... en met rare pakken aan staan ze daar gewoon voor... een café of een beetje in de weer te deuk. Ja, nou, we hebben er even geen zin in en geen tijd in. Want ja, ik moet nog studeren. En, en als ik dan niet aan het studeren ben, dan sta ik hier. En, ja, en als ik op de, op, de, op de YouTube een filmpje zie over een, een politicus die dan iets vertelt, of ik kan kiezen door een filmpje over eten. Ja, ik vind eten toch wel heel erg leuk. Dan ga ik toch naar het filmpje over eten, denk ik. Wat ziek idee. Daar gaan we naartoe. Dat is de toekomst. Erg goed, erg leuk. Iemand die alleen maar geïnteresseerd is in eten. En de politiek dan zo aan de kant schuift. Die ik van ja, weet je wat, ik ben er nu niet aan toe. Misschien over vier jaar kan ik toch weer stemmen? Nou, ja. In vier jaar tijd, wat kan er nou precies fout gaan? Nee, dat, dat, we hebben ervoor. Waar uh, die Donald Trump uh, momenteel uh, de scepter zwaait. Ja. Ik zie dat jij momenteel even bezig bent met een filmpje... Ja, dit van het carnaval leuk, op, in Zandvoort van hoe lang geleden? Nou, dat staat hier niet bij. Maar ik ja, denk dat, iets van 75, 76 of zoiets, zo. Zoiets, ja. ja en, maar je 70. ziet gewoon echt ook dat ze... Uh, bepaalde cafés gewoon versierd zijn in het carnavalstijl. Een hele optocht. Misschien heb ik wel meegelopen. Ik heb ooit wel eens meegelopen in zo'n carnavalsoptocht. Ik kan dit wel, want er zitten heel veel clowns tussen. Leuk, hè? Nou, toen waren clowns nog lachwekkend. Dat was nog voor It... Ja. En volgens John Wayne Casey. De, de, de echte clown waar het alles vandaan komt. Ik ga hem gewoon even delen op onze eigen, uh, onze eigen pagina. Want het is gewoon te leuk om niet te delen. Het is jammer dat kleur is. Anders hadden we helemaal een gezellig gevoel erbij gekregen. Oh, ja. wat is dit nou? Ik zie zelfs donker inboelingen in die... Oh, dit kan oh, echt dit niet. Dat kan niet meer, hè? Nou, oh, ja, dat is leuk. Oh, ik zie echt inboelingen lopen donker. Oh, dit we is gaan echt even, We gaan nog even goed kijken. Dit, dit, dit, dit wordt gecensureerd. Wat denk je? Die worden dan worden allemaal wit geschilderd dan. Oh, echt. Dat je echt... Uh... Nou oh ja, goed, maak je. Ja. Het is 10 uh, minuten voor 10, dames en heren. En ik kom een, een plaat tegen real estate. En als je dat googelt, krijg je dus alle real estate van over de hele wereld. Maar als je een real estate band doet, dan krijg je een heel leuk videoclipje. Heel clean gefilmd. met uiteindelijk ook nog een paard in beeld. En de plaat die ze uit hebben gebracht, nieuwe plaat heet Darling. Oh, het is al lekker meer, zo, dames en heren. Kijk even op een Facebookpagina dan zie je het fotofilmje van Carnaval uit de jaren 70. Het inbolling. Echt zo fout in. is volstrekt onjuist. Ik ben altijd verbaasd over mensen een naam kiezen voor een band. Real Estate, krijg je alle, alle woningen in Amerika en de, de wereld te zien. Band, dan kom je erachter dat ze uit, ja, Richwood komen. Oftewel, uh, Brooklyn, Amerika, in die Band. En het heet de Darling hier in de zaterdagmorgen. Het loopt tot tegen het einde van dit radioprogramma. De zender gaat bijna uit, zou ik zeggen. Hey. Het is toch een beetje mistig. Ik ben nog even nieuwsgierig als de mist straks optrekt. Of het weer een mooie dag wordt. Want het is de laatste tijd weer lekker zacht. We hebben eerst sneeuw gehad. Het echt bijna kunnen schaatsen. Op sommige plekken hebben al kunnen schaatsen. En na één keer hebben we straks weer gewoon, is het straks bijna weer lente gewoon. Het gaat de goede kant op. Maar goed, dus het schijnt ook weer de herfst aan te komen. Het gaat alle kant op. Bij nou ja, ja, mensheid hebben we het gewoon zo, zo fout gemaakt allemaal. We hebben het echt de milieu zo vernacheld gewoon. Ja, ook oh zeker. Nee. Ik zag net ook een artikel nog dat, uh, dat het heel erg... Uh, slecht is in, in zo'n grote... Uh, hoe zeg je dat? Uh, in, in de zee daar ergens bij... Uh, ja, de polen. Dat daar heel veel uh, afval uh, is verzameld. Ja, ik heb ook beelden gezien van, van, van, die, van, die, van die... dat zijn van die landen, die krijgen dan zeg maar... het werk wat we nou hier in Europa maakten. Maar dan kunnen we naar dat soort landen toe gaan. Ontwikkelingslanden. En die krijgen dan in één keer heel veel werk. Maar ook heel, heel veel afval. En dat afval, wat moeten ze ermee? Dat gooien ze dan gewoon langs de kant van de straat. En uiteindelijk zit een hele... Echt een hele hoop liggen overal. En je zou gewoon simpelweg kunnen beginnen... door gewoon geen plastic zakjes op de markt mee te geven. Maar dat blijven ze gewoon doen. Dus dat blijft maar rondzwerven. Het is echt... Mensen hebben gewoon één keer te veel werk gehad ook. Dat moet gewoon weer terughouden. Want daar is Trump wel weer de goeie in door te zeggen van... we gaan geen werk meer uitbesteden. We gaan alles werk proberen in ons uh, in, in, in, in, in, in land te houden. Dat is wel een goed begin, maar ja... Het zit ook weer al vol haken en ogen aan. Dat gaat ook niet helemaal werken, natuurlijk. Dus, uh, het is volstrekt onjuist. Ja, dat is ook goed. Fout. Ik weet het ook allemaal niet. Goed, nou, uh, nog andere dingen. Van, ja, de afgelopen week. Ja, Schokkende beelden gewoon. Ik was er bijna vergeten tot ik een oude krant weer zag. Kindsoldaten gewoon. Ja, het hele IS-gedoe is uh, er is ook bijna ontmanteld. En nu schijnen ze allemaal deze kant op te komen. En de hele gezinnen komen dan naar Nederland. Wordt verteld wordt verder geen angst aan je gejaagd bij ons. Helemaal niet. Maar dan ook een eh, interview met zijn Die verloor zijn gezin aan IS. En eerst een dochter die dan uiteindelijk naar IS-gebied vertrekt. Samen met, met een Nederlander uit Soetermeer. Die dan ook in IS strijden. Wordt die uiteindelijk dan omgelegd. Door, uiteindelijk heeft zijn dochter heel vaak uh, uh, ja, zijn vrouw aan de telefoon. Haar moeder. En die weet haar ook over te halen. Die gaat dan met zoon ook naar IS-gebied. Die zit daar ook nog steeds. Hij is alleen achtergebleven. Alleen. Heeft dus een zoon verloren bij een bomaanslag. Een dochter is daar zwanger geraakt. Heeft een kind ter wereld gebracht. En die moeder zit er nog. Wat de fuck man. En dan zie je die beelden van kindsoldaten. Die dan alle leuke schattige tekstjes in de camera schreeuwen. Dat komt naar Nederland. Dat komt naar Nederland. Wat gaan ze doen dan hier? Ja, dat is de vraag. Wat gaan we doen met die mensen? En wat gaan ze hier doen? Nou, dat is even verontrustend. En goed, Buma meteen met het verhaal dat er wat meer geld naar Defensie gaat. 2 miljard. <laughs> dan hoor je 2 miljard. Dan hoor je wat, wat dan wapens kosten. En weet je, hoor, dat je hoort dat... Uh, tanks naar Duitsland zijn gegaan. En onderhoud. En dat wij ze weer leasen. Je denkt, hebben ze nodig? Moeten we ze eerst ophalen? Huh, ja, dus het is te laat. Gewoon te laat dan. Help. Hoe gaat het in de toekomst eruit zien allemaal? Oh. Met al die mensen die terugkomen. Nou ja, ik, ik denk dat dat uiteindelijk ook allemaal van meevalt. Dat we het ook een beetje moeten relativeren. Ja, ik vind ook dat we een week van het positieve nieuws moeten gaan invoeren. Nou ja. Dat we nu even de leuke dingen doen. En volgens mij gaat de wereld dan gelijk al denken van... Oh. Gelukkig is het allemaal nog wel, uh, zijn er ook nog leuke dingen. Nou ja, het MAF is, er is een switch gekomen. Van het praten over seks. Weet je wel, het mooie dames in beeld laten zien. Naar, uh, want seks dat verkocht ook best wel goed. En naar, naar hysterie. Massahysterie over oorlogen en zoiets. Ja. Dat verkoopt nu beter. Dus dan houden we daar een beetje aan vast. En dat is in elk programma gewoon terug te vinden. Elke keer maar weer erover praten. En eigenlijk ja, het... was de toespraak in uh, de Wereld Draait door van Ik ben de naam even vergeten. Die zei, het moet klaar zijn. Altijd negativiteit. We moeten gewoon ja. een het bericht laten zien. En dat het best wel goed gaat met Nederland. Maar de slogan is nu van liever dood dan bloot. hè? Zo? En ja. Laat, dan toch? ja, dat is een goede. Term. Liever dood dan bloot. Ja, dan denk ik van, nou, doe maar bloot dan toch. Maar ja, daar word ik ook niet heel erg gelukkig van. Nee, laten we. Laten we het bedekt bloot doen. Ja, precies. Kom op mensen, een beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan is het een heel betere wereld. Nou, zo is dat. Die mevrouw. Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik ben er ook helemaal mee eens. Laten we dat gewoon even doen. Goed, nog enkele plaatjes tot tien uur. En een van die plaatjes is deze band. De band heet Middle Kids. Moest even kijken. Van een CD toch, Middle Kids heet. Anything you say When the streets are talking Yeah, they call my name And I walk a little further I could go all day And the trees are reaching Pointing out the way Lieve jongen, hè? Middelkind. Maar... Ik ken het helemaal niet. From... Maar ik zat het open voor nieuwe muziek. Ik hoef niet mee te zingen zoals weer hele andere op, maar dat hoeft helemaal niet, dames en heren. Het loopt tegen leiden van dit radioprogramma. Ik luister nog in de krant dat de videoclip van de ludieke politieke carnavalsnummer Water bij de wijn is afgelopen zondag ten doop gehouden bij Het water van Zandvoort. De presentatie was professioneel georganiseerd door uitbater Rob Peters. en Zanger Kees Rutger werd door, uh, voor de deur afgezet met een limousine. En uiteindelijk een koffertje in zijn handen. In een koffertje zat een USB-stick. Een gouden USB-stick met het nummer erop. Ja. En ik, had zelfs, ik ben altijd nieuwsgierig. Hoe klinkt zo'n nummer dan? Ik bedoel, een politiek carnavalsnummer. Is dat dan nog wel interessant? Laat eens horen. Daar gaat hij dames en heren. Veel beloven en dan ja, oké. Okay. Geen leugens om best veel, want de wereld is te klein. Ja, Water bij de wijn. Oh, hartstikke idee. In het ik vind hem leuk, water bij de wijn, ja. geen leugens meer. Nou, dat is uh, op zelf leuk ja, bedacht natuurlijk. Ja, en de officiële uh, explicatie ervan is toegevingen doen en eisen verzachten. Okay. Nou, vind je die mooier? Ja, ik vind ja. het een mooie tekst, Dat is niet... Uh, Iets simpels. Nou goed, veel plezier met het carnaval dit weekend. Wij spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. En we gaan gewoon weer proberen de jeugd erbij te trekken. Prettig weekend. Ja, zeker. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.